Welke dat is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. Dat alles doen we tijdens de Euro Breakdown, de top 40 zeg maar, van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFM Zandvoort voorbij komen. Mijn naam is Jos van Dam. En mocht je nou vrijdag geen tijd hebben, op zaterdag doe ik het gewoon nog een keer voor je. Dan tussen 7 en 9. 21e jaring alweer van deze hitlijst, aflevering 4 van de laatste vrijdag alweer van deze week. En ook van deze maand zelfs, 28 januari 2011. In de lijst 17 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Na 18 weken verdwenen uit de lijst de man met de korte achternaam Ricky L. Samen met MCK en Born Again. Sheila Green, Fuck You, na 15 weken en 5 weken voor de Christmas lights van Coldplay. En Ricky hij het aan fucking you, komt er straks aan als een van de snelste steigers. 10 plaatsen, Martin Solvleig, hello, namelijk ook 10. Ina, 10 minutes, zacht er 10 en is daarmee de snelste daler. En Rihanna, the only girl in the world, met 18 weken het langst genoteerde leer van allemaal. Geschiedenisboeken, 28 januari 1887, in een sneeuwstorm in Montana wordt de grootste sneeuwvlok ooit gemeten. 38 bij 20 centimeter. En diezelfde dag wordt ook de eerste steenlegging van de Eiffeltoren in Parijs. De toren wordt ingehuld op 31 mei 1889. Terug naar vandaag. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short Van Dam. En dat doen we met de dame die zowel Engels als Spaans heel goede muziek maakt. Zij heet natuurlijk Shakira en dat is haar zingel. Lokka! De Killers, Brandon Flowers is een beetje op de Solo Tour op dit moment bezig en dat doet hij toch weer erg goed. Dit was zijn single Only The Young en die is een beetje aan het yo-yo in de Euro Breakdown. Hij ging van 18 al een keer naar 17, toen van 17 zakte hij naar 18 en nu van 18 toch weer naar 17 toe. En dat alles pas acht weken in de lijst, dus uh, we krijgen daar nog wel wat van te horen. Die uh, komt nog wel iedere week zo'n beetje voorbij, ben ik bang ben niet bang, want het is gewoon een prachtplaat net. Als die platen voor van Shakira. En haar Laka, zes weken lang in de lijst van 20 ging zij omhoog naar nummer 18. Nummer 16, die slaan we over. Dat is de Far East Movement samen met Katara's uh, en Def in dit geval. Like a G6. Dertien weken in de lijst zakken van 12 naar nummer 16. En de man die het ook goed doet. Net zo goed trouwens als de vorige die dat heel goed deed. Martin like en Hello die ging namelijk ook 10 plaatsen omhoog. En Ricky Glacius doet dat ook samen met uh, Luda Chris. In de derde week gaat uh, omhoog tonight I'm fucking you en wel van 25 naar nummer 15. This is your breakdown op ZFM's antwoord. I, me. I need it. that I want you support so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 No, my With you, everything that you need, everything that you want, I'm on a hunt. And wanna stunt with you from the window to the wall. Gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm. Een erg goede week dus voor Enrique Iglesias en Luda Chris. En Tonight I'm a Fucking You gaat de 10 plaatsen omhoog. Van 25 dus naar nummer 15 alweer. En voor Brandon Flowers, Only Young, acht week de Young. 8 weken in lijst van 18 omhoog naar uh, 17. De nummer 14 die slaan we even over. Dat is uh, Mike Posner en Cooler Demi. Cooler Demi staat alweer 13 weken in lijst. Hij zakt deze week wel van 10 naar nummer 14. En dit is de nieuwe single van Ceeler Green. Fuck you is uit de lijst verdwenen. Hij moet het met deze doen, maar dat vindt hij helemaal niet erg hoor. It's okay. Gaat van 17 omhoog naar nummer 13 in de vijfde week alweer.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 You're Net al samen met Michael Jackson in Hold My Hand Zingel kan dit ook heel goed, die Ekan En zijn single Angel doet het dan ook goed Wat ons, hij doet het goed Hij zakt wel uit de top 10 Maar nog steeds binnen de 12 beste van Europa Dan wel op het randje Want in de 11e week zakt hij van 8 naar nummer 12 Wat ons weer even de tijd geeft om achterom te kijken Op nummer 20 vinden we dan die Michael Jackson En Ekan en Hold My Hand Vijf weken lijst, vier plaatsen omhoog Pink Fucking Perfect hoorde je voor het nieuws van 4 uur voorbij komen. In de derde week gaat zij goed omhoog van 26 naar 19. Shakira en Loka van 20 omhoog naar 18 in de zesde week. En Brandon Flowers vorige week nog op 18, deze week op 17. Acht weken in de lijst met Only The Young. Far East Movements, Like A G6, 13 weken in de lijst. Het begint nou een beetje op te raken. Van 12 zakken ze namelijk naar 16. Ricky Glacias en Luda Chris horen bij de beste platen van deze week. Tonight I'm Fucking You gaat in de derde week 10 plaatsen omhoog naar nummer 15. Mike Pasna cooler than me. 13 weken in de lijst, zak van 10 naar 14. Ceele Green, it's ok. In de vijfde week omhoog van 17 naar 13. Ekenoor die net met Angels. voorin dus vier plaatsen verliezen in de 1e week. Hij zakt naar 12. En Kay Perry doet het nog slechter. Fireworks zakt in de 12e week van 5 naar nummer 11. De top 10 gaan we in met de nummer 10. Dat is de plaat die vorige week nog op 11 stond. En die is van Kesha. In de zevende week gaat We Are Who We Are de top 10 in. En dangerous, if you wanna... Then roll with us Cause we make the hipsters fall in love When we DJ, Turn it up, that, that, that, up, that, that, it up, it up, up. Weer een plekje winst voor Kesha. We are who we are. Op nummer 9 vinden we straks de dame die al met drie platen in de lijst staat. Ja, dan word je wat duizelig en dan weet je het niet meer. Dus ze komt er straks aan en ze is wat kwijt. Ze weet niet meer hoe het zit. Net waren we wat aan de late kant. Vijf over half alweer. Nu is het exact half vijf en tijd voor... het Westkust weerbericht. Het Westkust weerbericht, want vandaag is weer een schitterende winterweer. Volop zonneschijn. Het blijft droog en wijt een aan zee vrij krachtige oost tot noordoostelijke wind... De temperatuur stijgt naar waarde rond of net iets boven het vriespunt. Maar door de wind die over ons landje heen gaat, voelt het wel weer een stuk kouder aan. Vanavond en de komende nacht is het dan ook weer helder. En bij een meest oostelijke wind daalt de temperatuur dan naar 5 graden onder het nulpunt. Morgen ook weer prachtig wind weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en dan waait de meest matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 2 graden boven het vriespunt. En de avond en zondagnacht ook weer helder en het blijft dan natuurlijk droog. Dat alles zorgt er weer voor dat het flink afkoelt en het koelt af naar 4 graden onder het vriespunt. Dat alles met de matige noordoostelijke wind. Zondag ook weer een prachtig wind, weer vol op zonneschijn, overal in de regio droog. En smiddag zelfs een maximaal van 4 graden. Wind wij dan uit het noordoosten overwegend matig van kracht. En de nacht naar de nieuwe week toe, zondagavond op maandagnacht. Nog steeds helder, temperatuur dan dalend naar min 2 graden. Wind wij dan uit het noordoosten en die is overwegend matig van kracht. En voor de ZFM Verkeersupdate gaan wij weer even naar de ANWB. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vast op de A1 Amsterdam Amersfoort, bij Muidenberg 4 en tussen Eénbrug en Amersfoort Noord 5 kilometer. A2 Amsterdam Utrecht tussen Breukelen en knooppunt Rijn 5 en op de A4 naar Den Haag tussen en arendsveen en Rijndijk 6 kilometer. A10 West naar Zaanstad, 5 kilometer voor de Koentunnel en op de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem staat tussen knooppunt Rijn en Driebergen 9 kilometer. A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein 6 en vanuit Breed Daarna Rotterdam over de A16 tussen de knooppunten Ridderkerk en de rechtse plein 4 kilometer. Bij Rotterdam staat er ook een kapotte vrachtwagen. En wel op de A20 in de richting van Gouda. Bij de a 5 seconden alleen de linker rijstrook open. En dat geeft een file van 3 kilometer. A20 naar Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk 4. En op de A27 bij Utrecht in de richting van Almere. Tussen Houten en Knoopend Rijn zweert 4 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A28 Utrecht-Zwolle. Daar staat tussen Soesterberg en Leuze 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Dankjewel Dennis, mooi. Het waren er zoveel dat zelfs de verkeersjingle van CFM er nog een keer doorheen ging. Mocht je erin staan, dan wens ik je heel veel sterkte. Ik zei het net al, we gaan verder met de dame die al met drie platen erin staat. Nou, als je even snel nadenkt, moet dat natuurlijk Rihanna zijn. En Rihanna is wat kwijt, want met haar single What's My Name staat zij deze week op nummer 9.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 The In de lijst en vorige week op 7 en ook deze week op 7, dus 7-7-7-7-7-7 alles 7 voor deze dame. Well, well, well. Nou, het is wel welletjes, vindt Duffy. Ik doe het beter, zeggen ze. well, well, well. en dat klopt ook wel, want zij staat 6 weken in de lijst en ze gaat van 13 naar 5. Well, well, well. We zijn de top 5 ingedoken van Europa aan het doen met Duffy. er maar bij. hem maar in. 23 juni. 23 juni, ja, dat is de geboortedatum van Amy Anna Duffy. En wij kennen haar natuurlijk beter gewoon als Duffy. 23 juni uh, 1984 is deze Wilse zangeres geboren. Wordt er erop nummer 5 tijdens de year breakdown met Well, Well, Well. De volgende is nummer 4. Well, Het is natuurlijk Robbie two. Williams, Gary Barlow en Shane.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 Sold you through the town We never listen I told you through the day Weer veertien weken lang in de lijst terug te vinden. Robbie Williams, Garley Barlow en shame. shame. Ze verdubbelen vandaag hun positie. Ze gaan namelijk van twee omhoog naar uh, nummer vier, zeg maar. Nou nee, ja, eigenlijk naar beneden. De Euro Breakdown wordt samengesteld door alle hitlijsten van Europa. Eén daarvan is de Nederlandse... De enige echte, tot en mocht ik die nou net even voor me hebben liggen... Zes nieuwe binnenkomers op 37. Leonie Meijer, Last In Yesterday. Kinderboer Change op 36. 30 voor de Neon Trees and Animal. Asher More op 27. En 17 uh, binnen. Chesto featuring Diplo. Featuring Bvesta Rhymes. Samar, Catch Him By Surprise. Ik heb de plaat nog niet gehoord, maar... Hij komt wel in één keer binnen op nummer 17. Nummer 10, verlies voor Bruno Mars. Just the way you are. Blijf zitten, John Mayer. The Perfectly Lowly. Winstays are for milk and sugar. Hey, na, na, na. Caroline van der Leeuw, oftewel Carlo Elmerlaad met stak, gaat van 10 omhoog naar 7. Zakker van 4 naar 6, de Black IP's in de time. Rianna blijft zitten op 5. En nieuw binnen op nummer 4, Ben Sanders. Kill for my broken heart. De nummer 1 van vorige week is de nummer 3 van deze week. Martin Solvlek, Hello. Bruno Mars met Grenade was vorige week 3, deze week 2. En Adele doet het goed, zij is de nieuwe nummer 1 in de Nederlands top 40. Zij komt vanaf 2 en gaat dus nu aan kop. Gaan wij verder met de top 3 van Europa. De eerste die we daar tegen de, is Jason Rollar Pexilot. En ja, ze zit alweer door me heen te zingen. Jevoor Coming Home doet het goed van 9 omhoog naar, nummer 3. my body's not close to you but you don't call me out of respect you can bet that you'll be waiting home for me yeah. i'm out for the whole day trying to do it my way Wat een heerlijke samenwerking is dit toch. Tussen die twee jonge artiesten Pixie Love en Jason Drew En Coming Home. Acht weken in de lijst van negen gaan ze omhoog naar nummer drie. Vorige week op nummer drie nog en deze week een plek naar boven. Ook acht weken in de lijst. Dat was de laatste en tevens hoogste single van Rihanna. Who's That Chick staat dus acht weken in de lijst en van drie omhoog naar twee... is ze de naam kwijt. What's my name? Nou, who's that chick? Wat is er allemaal dan met Rihanna? In ieder geval blijft het heerlijke muziek om uh, lekker naar te luisteren. De nummer 2 van Europa hoorde je komen in handen dus van Rihanna Who's that chick? Daarvoor Pixelot en Jason Rulo coming home. En er was nog één zitten blijven vandaag. Die is natuurlijk in handen van de Black Eyed Peas. This is international. Big mega radio smasher. Uh